Vanavond en vannacht in het westen bewolkt, in het binnenland opklaringen en daar gaat het licht vriezen. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking, met s'avonds vanuit het oosten regen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Maandag is het bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Hmm? Mannama, mannama, mannama, mannama, mannama, mannama, mannama, mannama, mannama, mannama, mannama, Antwort Antwort. Op 106.9. FM.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 Je in zo'n slimme gezin. Er zijn geen woorden meer. Geen woorden meer voor jou. Er is maar één.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 Zo, jij hebt een flinke bos, uh, bo bos in je tuin staan. <laughs>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 Want steeds maar staan die beesten ordinair naar mij te gluren Oh, oh, ik heb zo'n last van hekten in de tuin Het is toch uitgesprobelijk, zoiets vreselijks? U bent heel dik geworden en uw man viel jou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 Goed, je weet niet half wakker met mij doet. We gaan heen en weer, we gaan op en neer. Loken, maak me gek, met een lekkere life. We gaan heen en weer, heen en weer, we gaan op en neer, op en neer. We maak me gek, maak me gek. Een oh! Schudden met de kontje, snolle bolletje.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 wat ik hebben wil Een mooie nieuwe zonnebril Dan maak ik mooi de blikst mee op het strand Van rond een uur of acht Stap ik bij je in Op deze nacht heb ik zo lang gewacht Je hebt het super naar mijn zin Nu wachten tot de film begint Bij de driving movies Met je handen in de mei Kijk het naar een komedie nacht na de film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 na de film is het nog lang niet gedaan Met jouw lippen op de mijne laat ik je neven nooit meer gaan Nee, zaterdag nog na de film is het nog lang niet gedaan Met jouw lippen op de mijne laat ik je neven nooit meer gaan Never